zegt het OM. De drie andere verdachten in deze zaak blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een hagenaar van 34 en zijn vriendin uit Wassenaar en een Hilversummer. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont komt in Duitsland op borgtocht vrij. In afwachting van het besluit over zijn overlevering aan Spanje. De borg is vastgesteld op 75.000 euro. Volgens de rechtbank kan de oud president worden overgeleverd aan Spanje... als dat land hem alleen aanklaagt voor corruptie en niet voor rebellie... zoals de Spanjaarden graag zouden willen saudi arabië krijgt voor het eerst in meer dan 35 jaar weer een bioscoop. In de hoofdstad Riyadh opent later deze maand de eerste vestiging van de Amerikaanse keten. De komende vijf jaar volgen er nog veertig. In de filmzalen mogen mannen en vrouwen door elkaar heen zitten. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft al meer sociale hervormingen doorgevoerd. Vrouwen mogen nu ook autorijden en stadions bezoeken. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig. wel zijn er wat stapelwolken. en dan wordt het 12 tot 16 graden. Het weekend wordt het nog warmer. plaatselijk 19 of 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. We're is de uitzending vandaag en het teken van de Rob akda de compilatie van alle finalisten die zijn te horen. Dit was trouwens ten hut. Geen finalist, maar wel deelnemer aan de Rob akda want morgen is die finale in het patronaat. Dus zullen wij daar ook uitgebreid aandacht aan besteden in de vorm van deze compilatie-uitzending. Het woord is dus weer aan Pepe Fischer, die alles en alles bij elkaar rijdt. In 2016 kwam een eerste EP uit met de onheilspellende titel Storm Coming. Strakke hardrock met een hoog energiegehalte. Een band die iedere keer alles wil geven. Zweten naar het eerste nummer en helemaal kapot zijn als het laatste akkoord wegsterft. Mannen, let op je vrouw. Vrouwen, let op je man. Ze zijn op jacht. Hier is General Redbeard. Too many naar deze uh, Rob Agda-woord van 2017, 2018 en dan zelfs nog specifiek voor deze eerste voorronde. Hebben wij als alternatieve FM een beetje aandacht besteed aan een band. Nou, het is hem inderdaad hemzelf, General Red Beard, Chris West. Want uh, ik, ik geloof uh, dat, uh, dat jullie een beetje proberen het dak eraf uh, te halen. Nou ja, hij ja. zit wel een beetje losse schroeven denk ik ondertussen hè. Echt gaaf om je nou een keertje echt te zien. We kennen elkaar al een aantal jaar. Alleen maar via de social media? Ja, hè? Ja. maar ja, je ziet er in het echt al beter uit. <laughs> Dan, nou, fijn. fijn, dank je voor het compliment. Maar uh, daar gaan we het uh, niet over hebben. Uh, even over de muziek, want wat mij ook even opviel... Uh, is toch dat er ook een twist van een beetje soul uh, in zit. Ja, nou, daar kwam je inderdaad net mee. Ik kom echt uh, net van het podium uh, af. Hè. Je sluit me meteen uh, de hoek in. Uh, maar dat is allemaal prima. Dat, uh, dat vergeef ik je meteen. Uh, ja, soul. ja, ik luister. Had je er nooit uh, eerder bij stilgestaan? Nou ja, ik, ik luister het wel veel. Dus ja, het is op zich in dat opzicht niet gek dat het erin zit. Um, maar ik had hem zo in de band General Redbeard had ik hem nog niet eerder gehoord. Nee. Want ik vond, ik vond, als ik ook kijk naar de performance op zich op het podium... Dan denk ik, ja, je ja, ziet, de ziet, de ziet inderdaad een beetje zoolachtig een beetje en ook de manier waarop jij op dat podium... Het, ben je een podiumbeest? Ja, ik, ik vind mezelf absoluut geen zanger. Daar ben ik ingerold. Maar dat entertainen, dat vind ik zo leuk om te doen. Lekker dat publiek mee, de, de publieksparticipatie, zoals onze koning dat zo mooi kan zeggen. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat... Maar, waar heb je dat vanaf gekeken? Ja, nou... Van, van alles. Ja, en de grootste ras-entertainer die er nog steeds rondloopt is natuurlijk Robbie Williams. Hè? Ja. En dat vind ik zo mooi. Oh. En dan ga je die muziek ook waarderen. Als je dat entertainer mooi vindt, dan ga je die muziek ook waarderen van Maar past dat, hè, dan dat, het is natuurlijk met, met zo'n stevig, stevig materiaal wat jullie brengen. Hè? Dat je dan op een gegeven moment zoiets, uh, uh, dat, dat je ook een stuk entertainment toch... Uh, kan brengen, want uh, het kan best wel wat publiek afstoten, om het dan maar zo te zeggen. Ja, nou, dat is in het verleden ook wel gebeurd, hoor. Ik, ik, was er nog, ik had er nog wel een handje van om het publiek in te springen. Maar dat vinden ze heel eng als ik dat doe. Dus daar ben ik een beetje mee gestopt. Als er soms een uh, festival is, dan wil ik nog wel het podium inklimmen. ook ik zo'n 10 meter hoog. Ga. Maar echt het publiek in, dat vinden ze doodeng. Dus daar ben ik dan mee gestopt. Dat was even te gek voor ze. Is, is dat uh, met, uh, met, die, uh, met uh, Van Lowlands uh, ook een keer gebeurd? Met Joe... Uh... Ja. <lacht> nou ja, ja, een beetje dat, dat, dat soort verhalen hè, krijg je dan. Nee, maar ja, dat is zo leuk om te doen. En je ziet er langzaam die glimlachjes komen. Langzaam zien ze de humor ervan in. Van, oh, achteraf is hij misschien best wel relaxed, die jongen, weet je wel. Maar op een podium dan moet je gewoon... Ja, Kijk, als je zelf uh, 300 geeft, dan krijg je misschien 50 terug van het publiek. Nou, dat vind ik geweldig. Net die glimlach, net een danspasje. Prachtig. Is het een wisselwerking? Ja, en of. Dat dat, dat er moet, dat moet een gemis zijn. Ik moet altijd een paar mensen in het publiek zien waar ik dan net de gezichten van kan zien. Dat ik denk, oké, okay, ze kunnen het waarderen. En dan langzaam zie je zo'n olieflek en dan ziet het een beetje uitbreiden. En denk ja, nou, we, we hebben hem weer gevonden. Even over General Red Beard zelf, hè? Dus, dus de band waar, waar jullie mee bezig zijn. Uh, wat, wat, wat, wat zijn jullie plannen? Want, uh, want ja, jullie hebben dus uh, al wat materialen uitgebracht. Uh, zijn er uh, nieuwe ontwikkelingen aan de gang? Ja, zeer zeker. Uh, ja, we hebben inderdaad de eerste twee nummertjes gewoon een beetje op Soundcloud uh, gezet. Daarna hebben we vorig jaar een EP Stormcoming uh, op alle social media online kanalen gezet. En nu uh, is, zijn we weer in aanloop naar een nieuw album. Dat houdt in dat er volgende maand een uh, nieuwe single plus onze eerste videoclip gaat komen uh, van het nummer Monster. En uh, ja, dat is een aanloop naar het uiteindelijke album. Maar ja, dat kost klauwen met geld. Dus daar zijn we druk voor aan het sparen, zodat die er uh, achteraan kan gaan komen. Oké, okay, en waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Alles. Uh, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, uh, Alternative FM. Uh, we gaan... <laughs> Overal. <laughs> Dankjewel. Yes. All right. Dankjewel. Oké, okay, dan doen we het chilietje met het laatste nummer uit. Oké, okay, we hebben er nog één van jullie. Heeft iemand ons gecheckt op Spotify of iets anders? Yes! Dan kennen jullie deze, deze namelijk Shotgun. En dat was het eerste singeltje van de serieus al genoemde EP Storm Coming. Die overal gratis online te luisteren is als je betaalt voor je abonnement. Alright, dit is onze laatste, kom allemaal twee stappen naar voren! Hassa! zoals die band, Lordy song, hard rock, halleluja, oude wetsen onversnijden hard rock, heerlijk met een hoog entertainment gehalte. Dank jullie wel, General Redbeard. Ik heb twee rode baarden geteld, ik weet niet hoe met u zat, maar wie is nu de general is natuurlijk de huiskamervraag. Maakt niet uit, ik blijf erop hameren, want er zijn weer wat mensen bijgekomen. U bent het publiek en bepaalt uiteindelijk wie er vanavond met de publieksprijs naar huis gaat. En de stembus is daarboven naast de bar. Dus stemtijdig zou ik zeggen, hoeft niet meteen, want kort na de laatste band moet dat gedaan zijn. Plop word ik hier keihard, ik heb net mijn orde op uitgedaan, dank u. Ja, ja, ja, ja, ja, u wordt weer vriendelijk bedankt. Uh, zijn er verder nog mededelingen van huishoudelijke aard? Weet ik veel, weet je wat? Ga even lekker naar de bar, doe ik het ook. Ondertussen draait DJ Jens een lekker plaatje, tot zo! We werken vanavond zonder db-meters, maar ik zal u vertellen... Oh, wacht even, is die tune nog aan het lopen? Ja, die tune die loopt nog, we kunnen, we kunnen beginnen. Als er een meter was geweest, was dat tot nu toe wel inderdaad het meest overtuigende geluid van uw kant geweest. Maar we gaan verder met alweer de derde band van deze heugelijke avond. Betekent ook dat we alweer over de helft zijn, geloof ik. Ik heb zo'n beetje op de helft, what the fuck. Um, ik kreeg een biografietje binnen en daar stond meteen bovenaan. Deze biografie is geen biografie, maar een uh, slecht verhaal. Echt waar, uh, geloof het of niet. Maar het komt er ongeveer op neer dat twee van deze gasten een, een beetje wilden beginnen, maar uh, openhartig geven ze in de biografie toe dat ze gebrek aan talent hadden en daarom een aantal hele, hele lekkere binken erbij gevraagd hebben. Ik lieg niet, het staat hier echt zwart op wit. Maar um, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen en u kunt gaan genieten van hun, uh, van hun vruchten, de vruchten van hun harde arbeid. Geef een enorme applaus voor Paperback! is de frontman van de band Paperback, dat is uh, nummertje 3 die gespeeld heeft. Zeker. Ja, uh, en uh, nummer 1 hopelijk. Ja, als het gaat om de eind Even voor, uh, voor mijn uh, beeldvorming, uh, wat, uh, wat behelst uh, de band precies? Um, nou, ten eerste ben ik niet per se de frontman. Oh, nee? Nee, maar ik kan wel het beste lullen van iedereen. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus daarom, daarom mag ik het uh, vertellen. Ja. En um, wat, uh, wat, ja, wat doen wij? Wij maken gewoon uh, muziek en het liefst voor ieder wat wils. Ja. Dus daarom maken we raps met instrumenten, met gitaren. Ja. En dat worden dan heel snel al geen raps meer. Dus dat is, dat, uh, wat wordt het dan? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, is, het, uh, is het Nederlandstalig? Het is Nederlandstalig, ja. Uh, ja. Dat, dat is ook uh, wat, wat dat dan gaat, uh, gewoon ja, een plek die niet gauw door een band wordt of muziek, uh, muzikant wordt ingevuld. Uh, nee, klopt, maar ik, uh, ja, ik, ik spreek die taal wel aardig. Ja. En daarom... Het is je moestaal? Zeker, ja. en daarom uh, doen we dat, hè. Um, uh, wat, Werk wat? aan talent. Ja. Uh, hoe is die, die naam ontstaan, Paperback? Nou, we heten eerst Paperback, ja. maar we schreven Nederlandstalige liedjes, dus toen hebben we het maar veranderd in Paperback. Ja, dat is de, de, de Nederlandse, de fonetische spelling, maar ik weet dat uh, een Paperback is een boek, maar dan uh, in een klein formaat en dit is... Uh, nou ja, ja dat, dat zal, maar wij heten gewoon Paperback. Oké, okay, oké. Okay. Uh, de, de, ja, de muziek is die ook nog ergens op gebaseerd? Uh, hoe is die ontstaan? Uh, waar hebben jullie je door uh, laten beïnvloeden? Uh, uh, ja, ik heb ooit geschreven: ik ben geen rapper, want mijn broertje speelt gitaar. Ja. En uh, dat is ook wel de kern. Ik ben geen rapper, want mijn broertje speelt gitaar. Zo schrijven we de muziek. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus ieder heeft een beetje zo, zo zijn eigen rol bij jullie. Ja, zeker. Ja. Even voor de band op zich, is dit nou een beetje leuk voor jullie om te doen? Of hebben jullie echt ook serieuze plannen om er meer werk van te maken? Ik denk dat dat hand in hand gaat. Hoe zijn jullie bij die Rob agda wordt terechtgekomen? Gewoon ingeschreven? Uh, ja, via via hoorden we dat dat leuk was om te doen, dus dat hebben we toen gedaan. Uh, en zo, uh, zo... Ja, geschieden. zo geschieden. Zeker weten. Oké, okay, uh, en wat, vond je, uh, wat vonden jullie van, uh, van de show? Uh, het was leuk. Ja. Er is niet gecrowdsurfd. Er is ook niks kapot gegaan. Moet dat dan, een server bij jullie? Nee, dat hoeft niet, maar het voegt wel iets toe. Oké, okay. okay, dus uh, in, in die zin, dat het dat, dat een beetje een spektakel. Houden jullie daar ook een beetje van? Uh, wie niet? Even voor de mensen die het volgen via de radio, van, waar zijn jullie te vinden op het internet? Wij zijn te vinden op facebook.nl of .com, ik denk dat je het dan ook wel vindt. En dan gewoon onder paperback, dus niet onder paperback, maar onder paperback. Ja, paperback, dus p-e-p-e-r-b-e-k. Gewoon back met paper. Voor. Zeker, en er komen ook gewoon nog liedjes online. maar dat is allemaal een proces. Dankjewel graag gedaan. Ah. Yeah. Yeah. Nog eentje dan, omdat het zo leuk is. Yeah. Met op de piep Pils Gay van Wijnen, yeah. Op de Joost-gitaar Bas Visser. De lead guitar, Op de leedgitaar, Fritsi. De vocalen worden hier gebracht door niemand minder dan Ben en mijzelf. Gekker en gekker. In slapen zonder wekken, daarna hele nachten wekken. Elke nacht die wordt, steeds korter en korter. Maar na een bakje bla, vlieg ik snel in de potten. Want laat die pot, bla, zut er De edel, wie stond nog filter? Dat maakt me niet uit. Nee, geen melk of suiker. Schenk die knakker uit. Laat die pot maar verder wat. Bakkie. Strap gebrand aan de kant want mijn hart slaat op holpakt Je pak uit je dak en giet die mok maar vol Maak hem goed hek, is geen contract Lekker veel want je weet dat ze drinken graag Van weten en erbij zijn en niet de boos zijn en niet de blij zijn. Het is nog niet voorbij als ze thuis zijn. Deze is gewoon van mij. De eigendommen van het patronaat blijven de eigendommen van het patronaat. Jongens en meisjes, dames en heren, het laatste feestje werd gemaakt door Peper. Brol, uh, doet uw presentator wankelen. Geweldig, dat uh, doet me deugd. Heerlijk. Uh, natuurlijk uh, nog niet veel bekend over deze bent. De biografie was ook kort en krachtig. Uh, en ik denk wel dat er iets via sociale media te vinden is uh, via paperback. Ik kan me herinneren dat ik jaar geleden ooit eens een pseudoniem... ...een uh, e-mailadres heb aangemaakt met die naam. Maar volgens mij bestaat dat niet meer, dus geen zorgen. Hebben jullie iets aan jullie te vinden op, uh, op het wereldwijde web? Sst. Facebook, gewoon Facebook. Check Facebook en dan komt het allemaal goed. Staan er ook, uh, iets, staat er ook iets op, opnames ofzo of niet? Lekkere foto's. foto's, goed. Ladies! Ja, kijk! Toch wel leuk dat er ook de hockeymeisjes een keer bij een beentje komen kijken. Tof hoor, ja, helemaal te gek. Ja, ja, dat doet me deugd. Meteen op de vuist willen ook, hè? Dat, is, uh, dat sportieve. Ja, dat wil eruit. Hey. Roeiers! Oh, nou ben ik echt onder de indruk. I'm sorry. Ja, nee, nee. Nu durf ik helemaal geen grote bek meer te geven. Het zijn roeiers, dames en heren. We zijn over de helft. Dat betekent dat ik wat uh, huishoudelijke mededelingen ga doen. Ik heb het aan het begin nog gezegd, maar er zijn wat meer mensen inmiddels bijgekomen. Er is ook een publieksprijs hier bij de Robacta Awards. En u gaat met z'n allen natuurlijk uitmaken wie die publieksprijs gaat winnen. Je kunt stemmen! En het stemmen kan nog tot ongeveer 5 à 10 minuten na de laatste band. Dus als je het nu al weet, voor, ja, de stembiljetten komen hier al tevoorschijn, volgens mij is dat duidelijk. Maar voor diegenen die het nog even in de zak willen houden, dus iets van 5 à 10 minuten tot na de laatste band. Hey, uh, we zijn ook live uh, in de eter. Haal hem 105, zijn thuis. Laat je even nou horen. Haal Haarlem 105. Kom aan. Ja. En ook CFM maakt een compilatie. Laat je even horen voor CFM. Kom aan. Nou, oh, oké. Okay. Maar die maken een mooie compilatie van vanavond. Die zenden ook uh, stukken live uit, uiteindelijk. En doen interviews met de band. Doet uh, 105 ook. En zij zijn te beluisteren tussen, wacht even, tussen 8 en 10 de donderdag voor de volgende voorronde. Op 106.9 FM. Ja, dat gaat er allemaal door uiteraard. Oké. Okay. Goed dat er zoveel fans van diverse bands zijn gekomen, helemaal te gek. Je kan het ook allemaal beluisteren via www.altavm.nl als je niet op donderdagavond tussen 8 en 10 kan luisteren. Verder ga ik even mijn muil houden, want dan moet hier hard gewerkt worden. Ik wil je nog één keer vragen, te applaudisseren voor de DJ van Diensteman die altijd de juiste platenkeuze maakt. Niemand minder dan Low Eric Sound system! De dag van dit jaar begon het met een potje jammen en toen gebeurde het. Er ontstond iets nieuws, iets moois, iets dansbaars en tegelijkertijd iets mystieks. Het was alsof alles in de kosmos even op zijn plek kwam. Een band van uiterste, een onwaarschijnlijke combinatie van muzikanten die samen een hele nieuwe authentieke muziekstroming vertegenwoordigen. Jawel, en dat met hier en daar een vurig. Pepertje. U hoort het goed, geef een applaus voor Yes Miss, No Miss! He ain't got me, so remorseful, pray to God no Moral lusty, you're in danger. In daylight I see, in darkness I creep. I am not me. He has got me. Try will save me. It ended this bad. Father, tell me, won't you bend? If you, what you dream of I wanna be there And make you feel mad I am not made He has got me My heart is strong What sins I grow strong I am not made He has got that that goes me Chico, save me d Als er één band is die wat Rob Akda Award ervaring heeft, dan is het deze band wel. Want er zitten geloof ik drie bandleden die al eerder hebben meegespeeld in de Rob Akda Award. En Madelief, jij bent er één van. Ja, dat klopt. Ja. Even over, ja want ik, ik heb al iets met deze band gedaan. Dus een beetje bevooroordeeld ben ik wel. Yes Miss No Miss. Ja. ja hoe, is die, hoe is deze club ontstaan? Dat is eigenlijk een beetje begonnen door Bob. Uh, ik en Bob die, uh, kenden elkaar van de Haarlemse scene, een beetje samengespeeld. En wij hadden op een gegeven moment plannen om een jazzband te beginnen. Nou, dat is het niet bepaald geworden, maar Bob heeft wel de beste muzikanten, naar mijn mening, ook van Haarlem bij elkaar gesprokkeld. Want, uh, want jazz is, het, is, het, is hier zeker niet, Bob. Nee, maar er zitten genoeg: 9 en maasje 7 en mol 13 en kruis 11 zin om er toch jazz te maken. Moeilijke maatsoorten. We vinden het wel leuk om ons moeilijk te maken. Is, is, is dat ook een beetje waarom jullie de lat uh, in dat opzicht uh, hoog uh, gelegd hebben? Nou, ik denk dat we ook vooral ook gewoon allemaal een liefde hebben voor muziek. Dus het is misschien allemaal wel moeilijk, maar dat maakt hem ook een uitdaging. En ik denk dat we allemaal ook wel juist uh, heel graag willen dat we een zo misschien wel een heel gecompliceerd stuk kunnen maken voor ons interessant, maar wat nog steeds catchy en leuk is om naar te luisteren. Ja, want catchy, vond ik, was het zeker? Ja, dat vinden wij ook. Althans... Uh... Of we nou een inval hebben of uh, dat er iemand komt luisteren. Ja, niemand merkt het hoor. Niemand merkt het. Nee. De, die melodietjes zitten in, in ieders hoofd, weet je al. En uh, ja, dat is natuurlijk het gaafste. Dat je de muziek hebt met een boodschap. Met die je als ingewikkeld of voor volwassenen adult music zou kunnen bestempelen. Maar wel gewoon in je hoofd blijft hangen. Ja, is, is dat ook wat jullie willen? Dat het uh, blijft hangen? Ja, we willen wel echt een feestje maken denk ik op het podium. Ja, nou, goed, dat, dat, dat hebben jullie dan wel voor elkaar uh, gekregen. Uh, hoe, hoe lang is de band op dit moment bezig? Nou, we zijn sinds maart, denk ik, serieus aan het schrijven. Ja. En dit was, nou, laten we zeggen, ons vijfde of zesde optreden op een podium ever. Je ja. had dus... ja, geen podium, vrees, vriend? Nee, daarvoor sta ik wel te lang oh. op andere podia. Ja. Ja, ja, ja, goed. Maar elke nieuwe band blijft misschien toch een, een uitdaging? Nou, dat is ook zo. We hebben een, een introductietoertje gedaan afgelopen week om relaxed te worden met de muziek die we maken. Zodat we niet ons zorgen maken, spelen we wel de juiste akkoorden, zingen we wel de juiste woorden. Ja. Maar om vanavond te kunnen shinen door gewoon te doen wat, wat, je wat, moet we, doen. wat we moeten doen. Ja. Um, nou ja goed, uh, ik zei al, uh, de band heeft uh, al wat ervaring. Ik zie uh, een, uh, een van de jongens die al eerder in een band heeft gezet. En dan zit er recht uh, tegenover uh, mij een, een drummer die ook al uh, de nodige en jij wel uh, wat uh, vlieguren gemaakt. Um, ja, je hebt al iets uh, verteld over hoe die band is ont, uh, ontstaan. Um, plannen. Want ik, ik, uh, ik heb zoiets van, dit moet toch wel iets uh, naar meer smaken als er uh, mensen zijn die dit uh, leuk en catchy vinden. Ja, zeker wel. We hopen natuurlijk dat we gewoon naar de finale mogen. Uh, en winnen. Dat zou leuk zijn. <lacht> <En> ik... <laughs> ja, ik denk dat we als band zijn er voornamelijk uh, echt nu voor veel spelen gaan. We hebben wel een beetje jaren plannen maar dat we gewoon met een leuke band als voorprogramma beetje willen toeren en we willen en misschien een boeker vinden eind dit jaar. Gewoon echt wel serieus wel lukken, stappen. Oh, dus dat gaat wel lukken. Uh, even nog uh, voor de mensen die, uh, die niet weten waar jullie zitten op het uh, wereldwijde Web. Waar vinden, jullie, waar vinden we jullie? Je vindt ons op Facebook. Dat is gewoon www.facebook.com slash Je kan ons ook op Instagram vinden. Die Instagram staat ook gekoppeld op onze Facebook. En we hebben ook een mail. Mocht je geïnteresseerd zijn in ons en wil je ons graag zien of wil je ons graag boeken? Dat kan via yesmissnomiss no, miss at gmail.com Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel, Rob Akta. Dankjewel, Pappelen dat wij hier mogen staan vandaag. Wij zijn Yes, miss, no, miss, En het volgende nummer is Rubberland. He's wrong, then he's right. It's going on everything. The earth feels small, so am I living just another day I want it close to aware he's above us all see the light. Rain again. He's a rubber man. He's a rubber man. Rubber man. Not insane when he makes it rain again. He's a rubber man. He's a rubber man. Rubber man. We fight, we kill to survive. Forget who's the enemy. I obey. Close, but don't forget the bomb Kids divided Out in the street The ghetto ain't black no more Still ain't got nothing to eat Through the rubble Rising Nothing anymore Protest buying significance Always Foot in the soul Everybody starting From Montreal to Beirut They don't know how they understand There ain't no proof Trouble ain't gone Trouble ain't gone Surely nothing change To fly out of mother's womb Oh why this out there It's also inside It's always been I sure You have already seen Now trouble ain't gone Trouble ain't gone, the president's done, but the release step on Trouble ain't gone, trouble, trouble ain't gone, gone. En natuurlijk via de uh, bekende wegen, u weet wel, sociale media, Facebook en uh, wat iets meer zijn. Ah ja, natuurlijk wil je meer, maar je krijgt ook meer, maar zo dadelijk alweer. weer een ander beentje. Zo gaat het hier bij die Rob Act Awards, tweede voorronde, jaargang 2017, 2018, jongens en meisjes, lieve mensen. Um, er komt gewoon weer iets totaal anders straks en dat beloof ik aan het begin van de avond en als ik het beloof, dan maak ik het... Uh, yeah. We gaan 10 minuten ombouwen we zijn zo dadelijk weer terug, maar ik wil je nog even vertellen dat er een film wordt gemaakt, ook van deze avond. De hele avond worden mooie stukken gefilmd door Haarlem's Bodem. Geef even een applausje voor Harlem's Bodem, laat je voor je. Ha -ha. Ik hoop dat hij nu filmt, want dat zou aardig zijn. Um, de eerste voorronde is al te bewonderen via de Facebook-site van uh, Rob Akta Awards. En uh, deze avond zal binnenkort ook wel weer online gaan, dat uh, zou me niet verbazen. Weet je wat, ik heb genoeg geduld. Ik heb alweer trek in bier. Hoe kan dat nou toch? Zeker omdat het een feestje is: nog één keer voor Jasmin. Yes, no, Come on. <applaus> Natuurlijk, wel wat zeggen, en dan zit ik eh, eerst met een, een of andere Low Eric Soundsystem. Zit ik al een beetje de abonneren, maar goed, dat was hem broken. En daarvoor, natuurlijk, de eerste uur de compilatie van de finalisten van de Roep Akda Award. En dan hebben we nu ook weer een deelnemer uit datzelfde uh, gebeuren: Amigdala met een nieuwe single. To thumb, en ik hou mijn mond. For the So she went heel mooi uit met de, de tijd. Uh, dit is uh, Miek de Laan met een uh, laatst verschenen single, Aesthetic. En dan heb ik uh, nog uh, precies uh, genoeg tijd om uh, deze nog uh, van oude deelnemers Steen Koud er nog even doorheen te jassen. Tot aan 9 uur, sociaal-mediaal. En ze zijn al begonnen. Pardon, smartphone, ja, ik ben zo connected. Zoveel moddervette apps dat ik helemaal gek word. Al die mensen die me zien, die ik nauwelijks ken, ze zien zo helder wat ik doe, maar weten niet wie ik ja, in die virtuele wereld is mijn leven perfect Want ik pas zoveel coole dingen, zo verdien ik respect En ook op Instagram moet je kijken, ja. damn Wil je nog mooier zien hoe fucking cool ik ben Al die shit online aan de oude, dat is toch niet meer bij te houden Al die onzin op mijn beeld, toch zo aangenaaf veel. Begrijp me niet verkeerd, want ik ben ook geïntegreerd Niet meer praten, niet meer kleppen, nee, we posten, mailen En we spreken allemaal die taal Jou denkt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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voorstanders van een referendum over de donorwet hebben de eerste horde genomen. Ze hebben binnen een dag 10.000 handtekeningen ingezameld. De volgende stap voor het afdwingen van een referendum is dat er binnen zes weken na 3 mei 300.000 handtekeningen worden gehaald. Voor de initiatiefnemers, waaronder Geen Stijl, wordt dat een race tegen de klok. Omdat de Eerste Kamer op het punt staat te stemmen over het definitief afschaffen van het referendum. Een man uit de Lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een broer van kroongetuige Nabil B. is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht van betrokkenheid of medeplichtigheid aan de liquidatie, zegt het OM. De drie andere verdachten in deze zaak blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een hagenaar van 34 en zijn vriendin uit Wassenaar en een Hilversummer. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten wordt aangepast na de...